7 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Studenten komen door het wegvallen van hun inkomsten financieel in de problemen. Dat zeggen de landelijke studentenvakbond FNV Young and United. Studenten zouden gemiddeld 530 euro per maand mislopen. De meeste zijn flexwerker en hebben een nuluren contract. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de positie van studenten. Bij een bomaanslag op een markt in de Syrische stad Afrin zijn tientallen doden gevallen onder wie elf kinderen in het gebied in het noorden van Syrië wordt gevochten tussen het Turkse leger en Koerden die zich van Turkije willen afscheiden. Volgens de Turkse defensie is de syrisch koerdische militie IPG verantwoordelijk voor de aanslag. Kinderen mogen vanaf vandaag weer sporttrainingen volgen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven zich daarbij niet aan de anderhalve meter regel te houden. Bij jeugd tussen de 13 en 18 geldt die regel wel. Verder mag iemand met klachten niet komen trainen, net als kinderen met een gezinslid. Dat de afgelopen weken, twee weken, positief is getest. Iedereen moet in sportkleding naar de club komen en een eigen bidon meenemen. Kleedkamer en kantines blijven dicht. Na afloop van de training moeten de sporters meteen weer naar huis. En individuele muzieklessen zijn ondanks de coronamaatregelen toegestaan als de voorschriften als anderhalve meter afstand worden nageleefd. Dat laat minister van Engelshoven weten na vragen uit de Tweede Kamer en uit de muzieksector. De koepel voor amateurmuziek KNMO adviseert de individuele muzieklessen zoveel mogelijk weer op te starten. Groepslessen mogen nog niet... De NS zet vanaf vandaag weer meer intercities in. Zo moet worden voorkomen dat het te druk wordt in de coupés en reizigers niet de nodige afstand kunnen houden. De spoorwegen benadrukken dat de treinen nog al, altijd alleen bedoeld zijn voor mensen met vitale beroepen. Het weer, het is bewolkt en het misert hier en daar. Vanmiddag is het op een enkele bui na droog en schijnt de zon ook af en toe. Tot 13 tot 17 graden. Vanavond is er weer kans op regen. Dit was het NOS-journaal.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 to you. a child in the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 One, two, three. Mm -hmm.